Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volgens VVD-leider Mark Rutte is er in de Tweede Kamer voldoende steun... voor een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Hij zei dat nadat de onderhandelaars een gesprek hadden gevoerd met informatuur Opstelten. Die werkt nu aan zijn eindverslag. Waarschijnlijk wordt beoogd premier Rutte op korte termijn benoemd tot kabinetsformatuur. Geert Wilders zegt dat de afwijzing van zijn wrakingsverzoek bij de rechtbank in Amsterdam niet deugt. Hij vindt dat de rechters in het proces tegen hem bevooroordeeld zijn... Wilders eiste gisteren dat de rechters worden vervangen omdat ze de schijn van partijdigheid hebben gewekt. Maar de wraakingskamer zegt dat daar geen sprake van is. Volgens Wilders is van een onafhankelijk proces geen sprake meer. In het zuiden van Frankrijk heeft de politie twaalf terreurverdachten opgepakt. Sommige van hen zouden deel uitmaken van een netwerk dat islamitische strijders ronselt voor Afghanistan. Frankrijk riep zondag op tot extra waakzaamheid vanwege een verhoogde terreurdreiging. Ook de regeringen van Groot-Brittannië, Amerika en Japan waarschuwden zondag voor een verhoogde terreurdreiging in Europa. De brandweer in de Amerikaanse staat Tennessee heeft geweigerd een brand in een huis te blussen omdat de eigenaar geen speciale toeslag had betaald. De brandweer kwam pas in actie toen het vuur dreigde over te slaan naar het huis van de buurman. Zijn huis werd uit voorzorg nat gehouden omdat hij de toeslag van 75 dollar wel had betaald. De speciale brandtoeslag geldt in veel Amerikaanse gebieden waar mensen achteraf wonen. Museum Boijmans van Beuningen blijkt de schilderij van Rembrandt in zijn bezit te hebben. Schilderij Tobias en zijn vrouw werd eerst toegeschreven aan een leerling van de 17e eeuwse meester. Het is een voorstelling van de man en een vrouw bij de open haard. Het was opgeslagen in het depot van Boijmans van Beuningen. Dan het weer nog vannacht vooral in het westen wat regen, later ook in het oosten. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag bewolkt en wat regen in het westen, in het oosten droog. Het wordt ongeveer 20 graden.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 A BFS on the screen I read our names 6.9 ZFM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 2010 Al twintig 20 jaar Een zee van muziek En een golf van informatie ZFM Zeg ik nee, zeg jij ja En wil ik gaan slapen Doe jij eens graag en ik stop, ga je toch nog even door En ik krijg geen gehoor. We'll